Het toerisme in Nederland is afgelopen jaar met 10 procent toegenomen. 42 miljoen toeristen hebben vorig jaar één of meerdere nachten doorgebracht in hotels en huisjes. En dat is de sterkste groei sinds 2006. De groei komt vooral voor rekening van buitenlandse toeristen. Dat waren er vorig jaar 18 miljoen. Vooral steeds meer Duitsers komen naar Nederland. En ze blijven met gemiddeld 3,5 nacht ook het langst. In Schotland zijn tientallen pootafdrukken van dinosaurussen ontdekt. De afdrukken zijn 170 miljoen jaar oud en werden gevonden op een eiland in het noordwesten van Schotland. Het gaat om dinosaurussen die verwant zijn aan de Brontosaurus en de Tyrannosaurus rex. Ze leefden in het midden-Jura tijdperk. Wetenschappers spreken van een belangrijke vondst, want fossielen uit die tijd zijn zeldzaam.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 Met Pieter van der Wielen. Socioloog Christine Brinkgreve is hier zo meteen. Ze schreef een boek over een persoonlijke fascinatie. Een zoektocht naar het raadsel van goed en kwaad. Hoe kan het dat mensen zo in staat zijn tot het slechte... En tot het goede. Ze is hier zometeen. Wat is de mooiste filmscène aller tijden? Documentairemakers Peter en Petra Lataster vertellen hun favoriet. En Auke Huls zal deze week elke nacht een verhaal maken. Bij de dag die achter ons ligt. Hij is schrijver van verschillende romans en vorig jaar verscheen het muzikale reisboek Motel Songs. Auke, goeie nacht. Hallo. Vertel eens, wat, uh, wat voor dag heb je achter de rug vandaag? En wat was het moment dat je dacht: hier moet mijn mijn dan over gaan? Um, ja, ik heb een, eigenlijk een vrij normale dinsdag gehad. Uh, ik heb uh, vanavond uh, uh, zaalvoetbal gespeeld, twee uur. Dus ik ben niet in de meest florisante conditie nu. Um, wat me trof vandaag was een interessant stuk van Limberg, Berger... Op de correspondent over hoe uh, metaforen ons denken bepalen. En nu ben ik als schrijver natuurlijk een soort handelaar in metaforen. Dus uh, dat zet me aan het denken... Vooral in de context van iets wat speelt in mijn persoonlijke leven. Ik vraag niet verder en ik uh, wacht je verhaal af. Ga je gang. Ik heb ooit een roman geschreven over een man die... vlak nadat zijn geliefde hem verlaten heeft... omkomt bij een auto-ongeluk, mogelijk met opzet. Ik schreef dat boek tijdens een onderbreking... in een slepende, slopende en veel te dramatische knipperlichtrelatie tot zover de voor literatuur benodigde kritische distantie. Maar gebrek aan distantie was juist waar die roman over ging. De man in kwestie kan, zelf na zijn overlijden... de ex-geliefde niet loslaten en blijft haar in onstoffelijke vorm volgen. Zo moet hij toezien hoe zijn nieuwe liefde vindt, seks heeft, zwanger raakt. De magisch-realistische aard van dat verhaal was metaforisch bedoeld... Ik wilde het gevoel vangen dat je kan hebben wanneer je door iemand verlaten wordt. Dat jij voor die persoon niet langer bestaat, dood bent, terwijl die ander gewoon doorleeft. Zowel in je hoofd als daarbuiten. Dit was lang, lang geleden en de geschiedenis herhaalt zich niet. Maar ze rijmt wel. Dit werd ik enige tijd terug andermaal verlaten door iemand van wie ik zielsveel hield. Hou. De metaforen zijn inmiddels een kwartslag gedraaid... Ik ben niet dood voor haar, slechts gekrompen. En wat ten graven is gedragen is iets anders. Een gezamenlijke toekomst die in het hoofd even onvermijdelijk leek als het gezamenlijke verleden. Weg is het ongrijpbare dat ontstaat wanneer twee mensen onbeschroomd elkaars persoonlijke en emotionele ruimte mogen betreden. En nu, dit schrijvende, dringt zich een verhaal op over een buitenaards ras dat relaties vormt door daadwerkelijk samen te vloeien en één nieuw wezen te vormen een wezen dat daadwerkelijk sterft... wanneer de samenstellende delen weer hun eigen weggaan... weggaan. Misschien dus kan ik sneller helen door andere metaforen te kiezen... minder te denken in doodssymbolen, die toch tekortschieten. Verlaten worden is gewoonlijk het gevolg van een welbewust besluit... een besluit dat in theorie terug te draaien valt. Het is wezenlijk anders dan een fundamenteel onomkeerbaar noodlot. Ja, er is rauw... Maar er wordt ook een cocktail van perifere emoties opgediend. Woede, schaamte, het gevoel beledigd te zijn, gevoelens van minderwaardigheid en gek genoeg. Ook het omgekeerde daarvan. Een metafoor verduidelijkt wat abstract is, maar vereenvoudigt dat abstracte ook. verdunt de waarheid zodat die makkelijker te behappen valt. Een metafoor ligt een deel uit, maar nooit het complexe geheel. Maar het is nu eenmaal lastig woorden te geven aan de wereld zonder beeldspraak, wat tot een onvermijdelijke conclusie leidt dat we altijd in simplistische halve waarheden met elkaar over de wereld spreken, in simplistische halve waarheden over de wereld denken, in een simplistische halve waarheid leven. Wat poëzie en proza proberen, is met een samenspel van metaforen en andere middelen toch een hogere complexiteit te vangen via de interferentie van taal en verhaal, zogezegd... zodat de mist even optrekt, weer een metafoor... en we dieper in de wereld om ons heen... en de wereld binnenin ons kunnen schouwen. Laat ik afsluiten met een gedicht van Adriana Rich... dat over de ongrijpbare complexiteit van mensen gaat... en dat een waarschuwing aan ons allen bevat. If you have taken this rubble from my past... raking through it for fragments you could sell... Know that I long ago moved on, deeper into the heart of the matter. If you think you can grasp me, think again. My story flows in more than one direction. A delta springing from the riverbed, with its five fingers spread. Over hoe metaforen ons denken bepalen en hoe de verlatene de metaforen kan uh Gebruiken om zijn leed te verzachten, of juist te verergeren. En dus uh, zorgvuldig zijn uh, metaforen moet, uh, moet kiezen. Dankjewel. Mooi verhaal, Alke Hulst. En uh, een goede nacht. Tot morgen. Ja, tot morgen. a different time Oké, okay, zoals dat met de nummer Hell on. De rubriek heet Open Kaart, een bak met kaarten, 150 vragen over werk en leven. We kiezen een paar uh, vragen uit en dat doen we door middel van de willekeur, de gast trekt de kaarten. De gast socioloog Christine Brinkgeven vanwege een nieuw boek, Het Raadsel van Goed en Kwaad over wat mensen beweegt. Een uh, verkenning naar de grote vraag, hoe kan een mens tot zoveel kwaad in staat zijn en hoe kan het eigenlijk dat een mens soms ook uh, tot het goede neigt? Christine Brinkgeven, hartelijk welkom. Welkom. Dat, dat is eigenlijk een, een, een boek over aan de ene kant doodsdrift en aan de andere kant levenslust, die, die tegenpolen die de mens kent. Ja, het gaat echt over die beide krachten en die. Uh die kenmerkt mensen en de ene mens heeft de ene kracht weer sterker dan de andere. Maar het kenmerkt ook sommige culturen, heeft ook hele destructieve tijden, destructieve organisaties. En ik vind die beide kanten interessant. He. De meeste literatuur gaat wel altijd over het kwaad en de destructie. En, maar ik vind ook die andere kanten soms ja, raadselachtig. He. Hoe mensen overleven of hoe ze in staat zijn met zoveel tegenslag of zoveel ellende toch een veerkracht te hebben en toch het optimisme te behouden. Dat vind ik net zo goed raadselachtig. En wat ik ook merkte, ze staan altijd tegenover elkaar... maar ze zijn zo verweven en het een roept het ander op. En ze worden altijd tegenover elkaar gesteld. Maar het zijn, uh, ja, het zijn krachten die ook, ook samen gaan elkaar oproepen... en het een kan in het andere verkeren. Dus ik vond het veel interessanter om, om het samen te nemen. Die momenten ja. dat ze heel dicht bij elkaar liggen... Dat, dat mensen het goede doen of tot het goede neigen... en dan ineens een gruwelijk misdrijf plegen. De, de SS-mevrouw die eerst de kinderen te eten geeft... en ze daarna doodschiet. Ja, dat blijft een van de raadselachtigste verhalen. Hè? Dat is, uh, waar je ook niet goed achter... wat drijft haar om ze eerst te eten te geven? Is dat iets moederlijks? Of is... Ja, ik heb het nog, nog nooit gelezen dat dat op die manier gebeurt... Maar als ze dan, dan gevraagd wordt waarom ze dan toch... Hè, later in het tribunaal ze dood heeft geschoten... dan geeft ze antwoorden, ja, ik wou niet onderdoen voor de mannen. Of, ja, dat deden we allemaal op jagen. Dus dan krijgt iets anders de overhand. Maar ik vind dit verhaal in zijn, bijna in zijn eenvoud... Het een van de meest... Nou ja, ik heb er heel veel, heel, ben er echt ingedoken. Maar dit verhaal kwam aldoor weer terug als, hoe, hoe kan dat? Hoe is het mogelijk? Ben je het ooit gaan begrijpen? Ben je dichter bij dat kwaad gekomen? Nee, ik ben, dat is het rare. Ik heb veel gelezen en altijd dacht ik dat ik weer een end kwam. Maar je kan de condities in, in kaart brengen. En ook iets meer begrijpen van groepsdwang. Maar dan was er ook altijd weer een moment dat ik dacht... ja, legde ik de boeken weg of de literatuur dan begrijp ik het nu beter? Nee, zo'n vrouw zal ik nooit begrijpen. De vredeheid in kampen zal ik nooit begrijpen. En je, kan, ja, je leest over empathie en je weet ook dat, hè, hoe mensen tot empathie in staat zijn. Maar ook weer hoe empathie heel snel kan verdwijnen. En, ja, maar je komt dan ook van wat is begrijpen? Hè? Is begrijpen als je het kan invoelen of als je zelf... En je, de sociologie beperkt zich vaak tot de condities... en de patronen en de structuren. Dus ik kwam ook een beetje bij de grenzen van het vak. Want wat is begrijpen? Is dat dan als je jezelf in staat acht? Of als je de beweegredenen begrijpt? Of het innerlijk van mensen? Of, uh, of dat je de randvoorwaarden uh, in kaart kunt brengen? Ja, en dat kan je wel. En dat, dat kan de sociologie goed. En dat kan ook de psychologie voor een deel goed. Maar ik ben er. het is voor mij toch ook een raadsel gebleven... Maar ook die andere kant, hoe mensen tot het goede in staat zijn. Want hè? dat ligt dicht bij elkaar. Is, is het eigenlijk, ja. een, een, zoals een, een arts als onwetenschappelijke voorveronderstelling heeft... dat ziekte bestreden moet worden... is het ook een voorveronderstelling van de sociologie... dat je het kwaad moet bestrijden? Is dat eigenlijk de missie van de wetenschap? Nou, de wetenschap heeft vaak iets, juist iets neutraals. Hè? Het in kaart brengen, het uh, doorgronden, de condities begrijpen... Um, en dat vind ik ook belangrijk, want ja, je moet het eerst begrijpen... wil je het ook beter kunnen beheren, beheersen. Maar ik heb, naast die wetenschappelijke heb ik ook de drang... dat ik graag zou willen bijdragen om de wereld iets beter te maken... of de mensen iets minder destructief. Maar dat is niet echt de kernmissie van de wetenschap... De, de sociologie houdt zich bezig met de omgeving, met, met de groepsdwang. Daar gaat dit boek ook heel erg over, over hoe mensen meegaan in een, in een neurose. Hoe snel dat kan gaan, hoe snel ze kunnen afdrijven. Tegelijk wordt het ook een optimistisch boek, omdat het ook gaat over het goede. Hoe mensen tot het goede in staat zijn, of, of tot, tot empathisch gedrag, zelfopoffering... Ja, ik vind die andere kant ook zo belangrijk, en ook iets raadselachtigs. Mensen met gevaar van eigen leven kinderen in de onderduik hebben genomen. En, nou ja, en zelf ook vind ik die, ja, die veerkracht zo intrigerend. Hè? Ook Kinderen die soms mishandeld zijn en, en denk je, hoe kunnen zij ooit... Hè, tot gewone evenwichtige volwassenen opgroeien? En toch hebben mensen soms die veerkracht. En wat is het dan dat zij dat wel kunnen en anderen niet? En dan kan je ook weer voor een deel, ja, het kan ook te maken hebben met een veilige hechting. Hè, de, de, de omgeving. Of ze een belangrijke ander hebben aan wie ze zich kunnen optrekken. Of die een goed voorbeeld is. En toch blijft er ook iets raadselachtigs, vind ik. Waarom de een dat wel kan pakken en de andere toch afglijdt in de destructie. En ja, het. Het, het, uh, het, is ook, het is ook een heel persoonlijk boek. Ik ken die beide krachten in mijn eigen leven ook zo. En ook in die van mijn moeder. En daar begint en eindigt het boek mee. En zij is ongelooflijk vitaal en had last van zware depressies. Dus als kind heb ik dat ook zo ervaren. Die en ook de oorlog enorme... die daarin een rol speelde. Ja, ja, maar als kind heb ik. Ik ben een naoorlogskind. Heb ik die. die, die, die uh, Omslagen bij mijn moeder zo raadselachtig gevonden. Die sterke vrouw, die levenslustige vrouw. En wat gebeurt er dan dat als die depressie de overhand krijgt? En als kind beleef je dat als, ja, alsof het monster weer komt... en haar meeneemt of haar bezet. En dat is wel, ik denk dat dat ook een beetje de grondslag is... of het grondmotief van dit boek, hè, wat mijn leven lang is bezighouden. Hoe kan het dat? Maar ook die beide kanten, hoor. ook die veerkracht. En ja, ik heb de taal van de wetenschap heb ik beproefd en die heeft me heel ver gebracht. Maar ik heb ook de grenzen daarvan gezien. En ik heb ook gemerkt dat ja, ook hele andere gebieden... je weer zoveel kunnen brengen wat de wetenschap niet brengt. He, zo... Maar het, het, het, de literatuur, de, de, de beschrijvingen ja, de poëzie, van mensen, de, de getuigenissen. Maar wat ik, wat ik het fascinerende vind is, is dat... oké, okay, je kan de condities, de randvoorwaarden in kaart brengen. Er is voor een deel mysterie, maar dat maakt ook dat je het van jezelf nooit helemaal zult weten. Of van je geliefde, of van je buurman. Je zult nooit weten of er in, in iemand uiteindelijk... een held of een monster... Een, een, een, een hufter schuilt. Nee. nou ja, Dat is ook de verontrusting als je aan zo'n boek werkt. Hè, zou ik in die omstandigheden... zou ik bestand zijn tegen de groepsdruk. En hè, zou ik mijn... autonomie kunnen... of mijn eigen geweten. En ook de ongerustheid dat je dat inderdaad niet weet. Hè, dat je dat dat hoopt, maar niet weet. En er zit geen, er zit geen grens op, op, op de mate van slechtheid... Of de, of de mate van goedheid. Dan hebben we het niet alleen over de naties, maar het gaat ook over, uh, nou ja, over monniken al in de middeleeuwen... Die, die ineens bekeerd raakten tot het kwade. Het gaat over uh, conflicten overal, maar ook alledaagse uh, het narigheid. En ook in het goede is het onbegrensd. De rijkwijde is reusachtig. Ja, dat, dat is ook iets wat ik ontdekt heb al lezend. En ook al, al praten met mensen. En de vreedheden waar mensen toe in staat zijn. En de, de wellust waarmee ze daartoe in staat zijn. Dat is, dat is inderdaad grenzeloos. Dat, uh, maar ook die andere kant. Ook die kant van die veerkracht. en uh, ja, ik, vond het, ik vond het interessant om dat samen te nemen. Ook omdat het zo vaak zo verweven is. En, uh, en um, ja, ik vond... Ook, uh, ik kwam ook weer in aanraking met, uh, ja, met mensen als Freud en met Nietzsche, die ik vroeger mijn studie heb gelezen. En ik ben zelf in analyse geweest, dus ik weet ook wat een psychoanalyse kan doen. En ook juist die aandacht voor het driftmatige en ook de agressiviteit. Um, dat is het goede daarvan, vind ik. Als je daar zicht op krijgt, ook in jezelf. En ben je ook in staat om dat meer in beheer te nemen... en om dat niet te laten uitleven. Dus Ik, ik vind dus wel kennis daarover en inzicht daarin heel belangrijk... om ja, niet ten prooi te vallen... of niet aan, aan de kwaadaardige krachten in je. Dus je kan het wel voor een deel een klein beetje in beheer nemen... of een beetje sturen, dat is natuurlijk de hoop. Dus ik hoop wel dat het inzicht biedt waarmee je ook wel weer wat kan... Maar het zijn wel ongelooflijk sterke krachten die... Uh, die in ons alle die huizen Die in ons alle vermoeden. huizen, ja ja. ja. ja, de oude indeling van goed en kwaad en de goede en slechte. Nee, uh, laat dat maar zitten. Dat is, en ook niet om uit te komen bij een soort grijsheid... maar wel bij een heel gecompliceerd driftleven... maar ook een, een gecompliceerd uh, ja, sociaal leven. Of de sociale mechanismen, wat die kunnen doen. En hoe die mensen tot... Nou ja, het kwaad kunnen drijven, tot destructie kunnen drijven. Een, uh, een boek met uh, beschouwingen over het mens zijn in alle extremen daarvan. Laten we naar de kaarten gaan. Wil je een kaart uh, pakken met een vraag? Ja. Oh jee. Waarin ben je schaamteloos? Dus dat begint al goed. Um... Uh, mag ik een andere kaart pakken? Ja? Ik zou het kunnen. schaamteloos. Ik vind dat ik schaamteloos van dingen kan genieten. Um, ik vind dat ik soms schaamteloos. Um, ja. Ik zou natuurlijk een heel wild antwoord willen geven, maar. Schaamte is ook een van de aspecten die in het boek voorkomt. Ja, en ik. Ik heb er eigenlijk ook een uh, essay over geschreven... in het kerstnummer van De Groene. Dus ik heb er ook behoorlijk in verdiept. En de strekking van dat stuk was... Uh, ja, een pleidooi voor een eerherstel van schaamte. Omdat het griezelig is als de schaamte verdwijnt. Schaamte is juist het... ook wel goed. Schaamte is ook goed. Het kan ook een rem geven op het uitleven. En ik had, ik had als, ja, als prototype, als model... stond Trump voor mij, voor iemand die die ik dus en ik niet alleen maar schaamteloos vind... en hoe je dat in verwarring brengt. Hè? Hoe, hoe lastig het is als iemand alles overtreedt... waar je jezelf onder beschaving en daar ook nog mee wegkomt. En dan ook nog uh, mensen op hem klappen en hem ook nog geweldig vinden. Ik vond dat heel, vind dat heel verwarrend en heel verontrustend. De schaamteloosheid dus schaamteloosheid ja, is, een... is voor jou niet iets, iets goeds eigenlijk? Schaamteloosheid is, is meer een, iets nee. eens? Nee, dat stuk begon met Arja Meulenbel, de schaamte voorbij. Dus ik was toen ik dat las, ja, ik ben nooit helemaal een fan geweest van schaamte, maar wel, ik kon het wel zien als een bevrijding. Als je, als je je vrij maakt van allerlei schaamtes die je op je plaats houden, hè, die je ondergeschikt maken, dan is het een goede beweging. Dus de schaamte voorbij. Maar ik vind dat we nu in een tijd zijn waarin... Nou ja, ik had als Trump als model die schaamteloosheid waarmee die ook... Ook vrouwen, ook, nou ja, ook alles overtreedt wat wij onder beschaving verstaan. Dat, ik vind dat heel alarmerend. En dan gaat dat stuk over wat, maakt je, wat is dan zo verontrustend. Nou ja, ja het, is toch, het is toch een grens, het is toch een rem op gedrag. Als je iemand uit een verkeersopstopping ziet wegrijden en het fietspad even een stuk nemen. En dat je je afvraagt hoe, hoe, hoe kan je dat. Zonder dat je verteerd wordt door schaamte. Omdat de meeste mensen dat, dat niet zouden kunnen... zonder een, een heel onheimisch gevoel te hebben in hun, uh, in hun gestel. Dan denk ik vaak, had die man of had die vrouw maar iets meer schaamte. Dat zou, dat zou hem toch tot iets voorzichtiger gedrag brengen. Wat was die andere kaart? Wat staat daar? Wat vinden je ouders van je werk... Ja, je, nou ja, ik heb, je boek is min of meer aan haar opgedragen. Je ja, boede. mijn vader is gestorven um, op hoge leeftijd. Dus heb ik wel lang meegemaakt. En het boek is inderdaad gewijd aan mijn moeder. Ik denk eigenlijk dat mijn vader dit een, uh, een heel mooi boek zou vinden. Omdat het ook gaat over uh, gedrevenheid en bezieling en... Uh, Um, ik denk ook dat hij de manier van schrijven... Zou, dat zou hem ook bevallen. Het is essayistisch. En, dus. en mijn moeder, ja, het is aan haar opgedragen. Ik vind het ook wel... Ja, ze komt erin voor. Hè. Ze is een hoofdpersonage. Het begint en eindigt met haar en met die, die stemmingswisselingen. Um, ik heb haar wel stukken voorgelezen... want dat moet ik wel doen, vind ik, als je zo in een boek voorkomt. En ja, ze vindt het ook. Ze vindt het goed en ze vindt het mooi. En ze vindt het ook. Ik bracht het er vanmiddag. Het is net uit. En ze vindt het ja. Trots hoort niet bij haar, maar ze zou zeggen: ik ben. Ze zei: ik, ik zou bijna willen zeggen dat ik trots op je ben. Dat valt zwaar om dat helemaal Vind, te zeggen. Vindt zij zwaar? Dus ik zeg: ik zou dat maar gewoon zeggen. En, uh, Nee, ik denk dat ze dit... Uh, dat, ja, ze dat ze dit waardeert. Ja, ik denk dat ze dit waardeert. En het, uh... Laten we de volgende vraag uh, bekijken. Wat is de mooiste plek op aarde? Nou, Voor mij is de mooiste plek... of de plek waar ik het, het, het liefste ben... is een klein huisje in Egmond... waar ik ook vaak werk. En dat is een huisje in de, in de Duinen... En ik hou enorm van dat gebied en van de zee en van de zeelucht. En ja, ik hou van die stilte en van die lucht. En uh, ik heb dat boek daar ook geschreven. Ik kan daar veel beter. Nou ja, ik vind die stilte prettig. Maar in Amsterdam, in het leven, in Amsterdam niet alleen de drukte, maar daar voel ik ook altijd al die mensen die iets van me moeten. Of he, al die mensen op je rug of al die rommel die daar ligt. En, en dat is een vrij sober huisje. Ik heb daar alles. En daar kan ik dus veel beter... Met, nou ja, laat, dat wat voor dit boek ook nodig was, mijn eigen stem horen. Ik, eh, ik had er dus niet, ook al, niet al die boekenkasten met al die literatuur. Dus ik heb het voor een heel groot deel eh, uit mijn hoofd geschreven. En later heb ik natuurlijk al de dingen keurig nagekeken... en mensen voorgelegd of het goed was. Maar ik vond het heel prettig om heel goed te luisteren naar... Ja, hoe ik dingen ervoer. Het gaat ook veel meer... Hè, de ervaring is hier veel belangrijker in dan in andere boeken. De, dus het is, die het is empathiemuur, de, bijvoorbeeld, waar we het net over hadden. De zoektocht. En, en niet, het is niet een college of, uh, nee, of de, nee, nee, de wetenschapper echt... die het uitlegt. Het is juist nee. een, een beschouwing, een verkenning. Ja, terwijl ik wel heel veel van die wetenschappen of die inzichten gebruik. Maar het is heel anders getoond zet, hè. En het is ook veel meer... Uh, Vanuit de ervaring. En, nou ja, kom ik verder? En wat begrijp ik nu meer? En andere bronnen, de literatuur en gedichten. En, ja, er komt veel, veel muziek in. Er zit veel meer muziek in dit boek. Ook de structuur van het boek. Het is als de structuur van de Goldberg-variaties. Het is niet een thema waar je kan beginnen en dan eindigen en dat je het antwoord weet. Maar het is een verkenning in 32 variaties. En het thema begint. Het begint en eindigt met mijn moeder, de Aria, heb ik dat maar genoemd. Dat gaat over die twee krachten. En nou ja, dat werk ik dan in 32 grotere en kleinere stukjes uit. Nou, en voor die structuur, dat is iets wat ik dan in Egmond bedenk. Hè. Dan loop ik langs de zee en ik kom er niet uit. En ik heb hier drie jaar over gedaan. Uh, het is ook te groot, hoor. Ik werd er af en toe echt ook... Ziek van. van die, uh, vooral van De omvang die, van het onderwerp, ja. Ja, en de, ja, de heftigheid van het onderwerp. Maar ja, daar, daar durfde ik het aan. Of daar. Uh, daar kon ik de, de last ervan wegleggen. En kon ik echt weer gegrepen worden door de, de, de fascinatie daardoor. En kon ik dus een vorm bedenken. Of, of vorm, ik kreeg een soort inval. Dat is het mooie. En dacht, ja, zo kan ik het doen. Dus voor mij is dat de mooiste, de mooiste plek, plek op aarde. Ja. Het raadsel van goed en kwaad over wat mensen beweegt. Christine Brinkgeven, dank je wel. Ja, dank je. Ja, Cohen was dat. En het uh, album heet Pink is the Color of Unconditional Love. En dit nummer heet Baby. Eén minuut, een reeks verhalen in 60 seconden. In de reeks De Gevangenis, deel 6, gemaakt door Chitske Musche. Pst, Eén minuut. De Gevangenis. Als ik vrijkom, Nou ja, ik heb geen vrienden gemaakt. Laat ik het zo maar zeggen. Kijk...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 De Martine Nijhoff vertaalprijs is de mooiste onderscheiding... die een Nederlands vertaler kan krijgen. Vorige maand werd bekendgemaakt dat hij dit jaar zou gaan naar Jeanne-Holierhoek. En uh, zij heeft inmiddels meer dan 90 literaire en filosofische werken... vertaald uit het Frans. Morgen wordt uh, de prijs toegekend en wordt het allemaal gevierd... in het Centrum Spui 25 in Amsterdam. Jeanne-Holierhoek, uh, goeienacht. Ja, goeienacht ook. En gefeliciteerd met deze prachtige onderscheiding. Ja, bedankt. Bedankt die ik overigens al heb ontvangen. Maar morgen is een uh, publieksavond. Het is een, een, een terechte eer voor iemand die bijna honderd werken heeft vertaald uit het Frans. Een, een onvoorstelbare karwei. En ook, ook zeer gevarieerd viel me op bij het gaan door de, de vertaalbibliografie. Het kan werkelijk alle kanten op wat u heeft vertaald. Ja, behalve gedichten, die heb ik nooit vertaald. En uh, ik, uh, ik moet daar ook aan toevoegen dat uh, ja, je kan veel kan vertalen. Maar um, ik denk dat, de prijs, uh, niet, dat uh, bij de prijsuitreiking niet alleen, prijstoekenning, niet alleen wordt gekeken naar de kwantiteit. Maar ook de kwaliteit, dat lijkt me een goede hoop gedachte. Ik, hoop <laughs> ja, dat ja. hoop ik ook. Hoe is het eigenlijk begonnen, de liefde voor het Frans? Um, ja, ik ben het gaan studeren toen ik uh, heel jong was, vele jaren geleden. En um, die, die liefde voor de literatuur en voor de filosofie, want dat heb ik toen als bijvak gedaan, uh, die was er eigenlijk al meteen. En daarna toch ook een beetje um, een, uh, niet helemaal willen passen in, uh, in een vast gareel dat is ook een voordeel van het vertalen. Je hoeft, niet, je hoeft niet elke ochtend naar kantoor toe, bedoel je? Ja, dat. Uh, ik hoef zelfs geen wekker te zetten. Ik word gewoon vanzelf wakker en, uh, en dan begin ik. Dat is wat mij betreft een van de mooist haalbare dingen in het bestaan... dat je geen wekker hoeft te zetten. Ja, daar, ja, daar beginnen veel dingen. Het, uh, het, het werk van Descartes is iets dat, uh, dat, een, dat een rode lijn vormt. Ook Afrikaanse literatuur, dat vond ik ook interessant... Dat, dat is iets ja. dat, dat weinig hier van de grond komt... maar gelukkig af en toe heel mooi vertaald wordt. Ja, uh, met name dan wel uh, Afrikaanse filosofie van Achille Mbembe. En ik ben nu bezig met een hervertaling van uh, een boek van Frans Fanon. En u denkt misschien ook aan uh, Marine Diaye van wie ja, ik een aantal... Ja, daar, daar dacht op ik aan. Ja. ja, zij heeft dan weliswaar een exotische naam... maar ze is wel in Frankrijk geboren en getogen. Uh, maar die, um, die, die verbinding met Afrika speelt... ...in haar werk wel een rol en met name het, het anders zijn... Een, ...een andere huidskleur hebben in een verder geheel en al wit dorp... ...waar zij is opgegroeid, dat zie je wel in, in die romans... ...vind je daar wel de weerslag van. Wat, wat zijn de ambities voor de toekomst? Want, want er zijn een aantal van die projecten die nog, die nog doorgaan volgens mij. Met, met, mm -hmm, de, met de werken ja. van Descartes. Maar wat zijn nou de werken die je nog heel graag zou willen vertalen? Nou, voorlopig ben ik heel erg hard bezig uh, met uh, Michel Foucault... Uh, de histoire de la sexualité, die, die ben ik aan het hervertalen. Daar ben ik geloof ik al twee jaar mee bezig. En nu is onlangs, uh, oh wonder, nadat Foucault toch al een tijd geleden dood is gegaan... ...deel vier van die histoire de la sexualité verschenen. En um, daar zit ik uh, behoorlijk in op dit moment in combinatie met het werk van Frans Fanon... wat ook wordt uh, hervertaald. Omdat het zo'n actueel onderwerp is van uh, de verhouding zwart-wit. Genoeg uh, werk voor de boeg. Een, een mooie eer morgen. En ik uh, wens je heel veel plezier. En uh, veel succes met het verdere vertaalwerk. Uh, en uh, veel succes met de eer van de martinez Nijhoff-Vertaalprijs. Jean-Holierhoek, dank. Ja, u ook bedankt. I think I'm gonna have to use my rod, cause I believe. I believe. Yes, I believe. I said You know my name is Ray. That's why I believe that now.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 Elke week vragen we een regisseur naar de favoriete scène uit de filmgeschiedenis. En uh, deze week twee voor de prijs van één. Het documentaire echtpaar Petra en Peter Lataster Bekend onder meer van hun film De Kinderen van Juf Kiet. Het was een groot succes vorig jaar over uh, vluchtelingenkinderen in een Brabantse basisschoolklas... Geen toeval dat dit regisseursduo ook een film heeft uitgekozen... van een andere bekende twee-eenheid. De favoriete scène van Peter en Petra Lataster. Onze favoriete scène is de openingscène van de film Rosetta... van de broers Dardenne, van Jean-Pierre en Luc Dardenne. En die scène is zo geweldig omdat het... Ons doet denken aan documentaires. Je komt met een enorme knal binnen. En een meisje rent door gangen en knalt door deuren en in een witte jas. Dus je denkt, we zitten in een bedrijf of een ziekenhuis of wat dan ook. Dus ze rent door deuren gaat trappen af en stormt dan een ruimte binnen... waar allerlei machines staan te stampen. En dan blijkt dat ze ontslagen is na haar proeftijd. En daar is ze is er verschrikkelijk kwaad over. En probeert uit alle macht de, de baas of de, de ploegleider nog te overreden. En dan blijkt dat dan een collega haar eigenlijk verklikt heeft omdat ze een keer te laat is gekomen. C'est vrai que t'as dit que j'étais souvent en retard Non. Peu importe, c'est pas le problème. Tu l'as dit ou pas Je l'ai signalé tes deux retards, j'ai dit que c'était à cause du bus, où Ça je l'ai dit... faire. Elle a aucune mais un brigade, laissez les Vous revenez dans mon bureau. Pourquoi vous avez dit qu'elle l'avait dit Peu importe, ce n'est pas la raison par laquelle vous avez été remercié. Je fais bien mon travail ou pas Oui. Alors pourquoi est-ce que vous voulez que je parte Je vous l'ai dit, vous avez été remercié parce que vous avez terminé votre période d'essai. Pourquoi pas alors que je fais bien mon travail Parce que vous êtes la seule à avoir terminé votre période d'essai. Allez vous changer, revenez dans mon bureau. Non. Allez-vous envoyer. Rête Rête ...laat zich niet zomaar aan de kant schuiven. Dus met, ze moet door de politie het pand uitgedragen worden... ...en verzet zich met hand en tand daartegen. De film probeert uit te drukken wat ze ervaart. Dus uh, daardoor zie je bijvoorbeeld ook niet helemaal niet zo nauwkeurig wat er echt gebeurt. Want de camera beweegt zo hevig heen en weer. De camera beschrijft in feite meer de emotie van de hoofdpersoon... dan dat wat er letterlijk gebeurt. En dat is heel spannend als filmtje. In die scène staat eigenlijk symbool voor de hele, hele film. Het is een jonge vrouw die vanuit een soort woede omdat ze niet aan werk komt en wat ze aan werk heeft... raakt ze meteen weer kwijt en duidelijk opgegroeid in een heel arm, armzalig milieu. En dat tekent haar enorm. Ze is uh, eigenlijk een onsympathiek personage. Dat is ook wel heel bijzonder en leuk aan die film. Dat je meegaat met iemand die onbetrouwbaar is, boos vrienden verlinkt om maar zelf aan een baantje te komen... en toch ga je van haar houden. En dat komt door de broers Dardenne. Dat zijn sociaal uitermate bewogen filmmakers... Uh, mensvriendelijk en vakkundig op een extreem hoge pijl. Dus we gaan ook echt altijd naar hun films... als die in de bioscopen komen. En we vroegen elkaar vandaag nog... wanneer komt de volgende Dardenne-film eraan. En we hopen dat dat spoedig gebeurt. En waarom dan de scène uit Rosetta en niet uit Le of Velo of uh, wat hebben we, de laatste was uh, La Fille inconnue geloof ik. Hè? Waarom deze film? Misschien ook omdat we wel op een, een voor onszelf zeg maar, beslissend of beslissende periode gezien hebben... dat uh, hun manier van filmen... Of, dat heeft ons toen zo ontzettend gegrepen... en uh, ons ook heel erg als documentairemakers gestimuleerd. Uh, nou ja, ten eerste omdat de film heel erg documentair aandoet. En hun films zijn altijd heel rauw en, en realistisch... En, uh, en in zekere zin ook, ook hard... Hè? Ze hebben grote liefde voor hun personages, maar de, het leven wat ze leiden en het, de buurt waar ze in wonen of de steden waar ze in wonen, dat is, is een harde omgeving. En, uh, dus dat doet allemaal heel erg documentair aan en ze werken altijd met een, een zeer bewegelijke uh, camera. Hier in Rosetta, in die openingscentrum, rensen ze door gangen en vliegt de trap af en die camera doet het hetzelfde, Die rent door die gangen en vliegt de trap af. Daar hebben ze zelfs op een gegeven ogenblik een, een speciale camera voor gebouwd. Zodat de cameraman zo snel door een ruimte kon bewegen. Terwijl hij niet door de camera hoefde te kijken. Omdat het anders zo verschrikkelijk ingewikkeld wordt. Om door een hele kleine zoeker te kijken. Hadden ze een speciale bril uh, ontworpen. Waardoor hij uh, hetzelfde kon zien. En dat, ja, dat is van die... Grappige kleine, kleine dingen. Maar dat, het definieert hun, hun stijl enorm. Dat ze echt als een. Als een bijna alsof die camera met zuignapjes aan die personages uh, vastzit. Dus dat je alles als, als kijker. maakt je alles mee. wat zij meemaken. Totdat je er soms helemaal draaierig van wordt. Het herinnert mij bijvoorbeeld eraan dat we bij Wakker in een boze droom, een film die we gemaakt hebben over vrouwen met borstkanker, heel nauwkeurig naar de stijl van Rosetta hebben gekeken. Onze camera in Wakker in een boze droom doet hetzelfde wat de camera bij Rosetta doet, namelijk steeds met de hoofdpersonen meegaan, omdat we... Wilde dat de mensen zich met de vrouwen die aan borstkanker lijden, zoveel mogelijk kunnen identificeren. En daarom bleef Peter, die cameraman was van deze film, voortdurend aan die vrouwen plakken. En het vreemde is dat bij Rosetta de cameravoering heel erg documentair aanvoelt. En dat we achteraf worden van het publiek dat de scènes in Wakker in een boze droom... een beetje fictieachtig aanvoelen. Terwijl het puur documentair gedraaid werd. Dus dat vonden we heel vreemd, maar we hadden er ook niets op tegen. Al hun films spelen zich af in die regio. Luik, Sereng, in dat industriële uh, hart van Wallonië. Dat grijze, uh, ja, verarmde uh, gebied. En de verhalen die ze maken, die, die komen uit die, uh, uit die ondergrond. En, uh, maar zouden ze net zo goed documentairemakers kunnen zijn, denk ja, je? Ze, ze zijn makers geweest, zo zijn ze begonnen. Zijn begonnen als, als documentairemakers voor de, de Waalse publieke omroep. En dat, dat merk je heel erg: dat dat hun, zeg maar, hun basis is. En die basis hoeft niet te betekenen dat je altijd heel erg documentair oogende films moet maken. Maar dat je merkt dat ze heel erg vertrouwen hebben in het, het kleine verhaal en in de, de eenvoud van de, de realiteit. En dat daar, daaruit in een heel waarachtig en complex iets kan groeien uit iets heel kleins. Zij werken nooit met fantastisch ingewikkelde plots... of uitgewerkte uh, verhalen die dan weer die wending en dan weer die wending nemen. Het is altijd heel eenvoudig. Het, het begint met een heel simpel gegeven. He, bijvoorbeeld of dat iemand sterft voor de deur van de, de huisartsenpost. En wat gebeurt er dan? Maar hun films hebben ook een enorme urgentie. Ze reflecteren altijd problemen die onze maatschappij op het moment ook het meest heeft. Wat is het probleem in Rosetta? Dat zoveel jonge mensen geen werk hebben en niet vinden... en daardoor hun waardigheid verliezen, hun zelfrespect. Je ziet aan, bij dat meisje dat ze uit een, uit een milieu komt... waar misschien al over generaties... Uh mensen nauwelijks werk hebben. Hè? En dat er. Uh, een gebroken gezinnen. Het is gewoon een soort laag in de maatschappij. of in de bevolking die gewoon. Ja, niet meer meedoet. En niet meer, niet meer serieus worden genomen. Het is een soort afval van, van. onze maatschappij. En dat stellen zij uh, centraal. Er zijn meer films waar ze. die vertellen allemaal hele belangrijke uh, verhalen over ons leven... over de maatschappij waar we in leven... en de menselijke verhoudingen onderling enzovoort. Maar de manier hoe ze dat doen is eigenlijk... proberen zo dicht mogelijk bij het eenvoudige bestaan te blijven. En ja, die films die zijn uitgebeend, uh, ondaan van al het overbodige. En dat, nou ja, dat is... Nou, voor ons ook heel uh, inspirerend geweest om dat ook te doen. Om het, dat wat je niet nodig hebt, om dat weg te laten. En dat je dan misschien toch iets meer indruk maakt op je kijker... dan, dan als je er allerlei franje en mooiigheid uh, in gestopt had. Dan kom je weer bij de beroemde zin van Goethe uit... in de beschenking. Zeigt sich der Meister, in der Beperking toont sich der Meister, und das hält helle Mal vor der Dadens. <lacht> Een ode aan de eenvoud van de film Rosetta. En u hoorde Peter en Petra Lataster. Eliane Meijer maakte dit uh, verslag. Op dit moment werken ze aan een vervolg op de film De Kinderen van Juf Kiet. En dat uh, komt uh, na de zomer. Beth Rowley met het uh, nummer Forest Fire. Beth Rowley was dat met uh, haar nieuwe single Forest Fire. Morgen in Nooit meer slapen komt uh, Edwin de Vries op bezoek. Acteur bekend van uh, series als uh, In de Vlaamse Pot. Hij heeft een. Uh voorstelling gemaakt. Westerbork-serenade. Gaat over zijn vader. Heel bijzonder verhaal. Hij uh, wist namelijk zijn vriendinnetje uit kamp Westerbork weg te smokkelen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een uh, bijzonder verhaal. Daar heeft hij een uh, mooie voorstelling van gemaakt. En daar gaan we het uh, morgen over hebben in Nooit Weer Slapen. En zometeen kunt u luisteren op deze zender naar uh, Focus van de NTR. En ik wens u een hele goede nacht. Mario 1, het nieuws van alle kanten.